Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Morgen kan je geen coronaprik halen of test doen, want alle test- en vaccinatielocaties van de GGD zijn gesloten. Omdat het flink gaat sneeuwen en waaien, heeft het Kademie Code Rood afgegeven, vertelde weer Willemijn. Bij het Code Rood heeft er ook het wit nagekeken, het Weer Impact Team is dat. En dat bestaat bijvoorbeeld uit het Verkeerscentrum Nederland, maar ook bijvoorbeeld ProRail. Eigenlijk iedereen die weet hoe het weer een impact kan hebben op het verkeer, op het sporen en ook op het het water en die hebben op dit moment ingeschat dat dat gevaarlijk kan zijn. Dat heeft ook te maken natuurlijk met de coronapandemie. Mensen gaan toch de weg op, vaak ook ouderen, om een prik te halen. Ja, dat kan dus niet morgen. Afspraken worden verzet. Ondertussen worden er door het hele land maatregelen genomen vanwege het aankomende winterweer. De KVB schrapt voor morgen alle voetbalwedstrijden in eredivisie. En in de hoogste duin bij Schorrel, Noord-Holland, worden beveiligers neergezet... om te voorkomen dat iedereen tegelijk naar beneden sleept. Sinds het begin van de coronacrisis hebben nu meer dan 1 miljoen mensen in Nederland een positieve coronatestuitslag gekregen. Afgelopen dag waren het 4130, een beetje minder dan gisteren. Er liggen ook wat minder mensen met corona in het ziekenhuis. Voor het eerst sinds half december zijn dat er iets minder dan 2000. Een groep ouders die slachtoffer zijn in de toeslagenaffaire heeft premier Rutte gevraagd om de financiële problemen sneller op te lossen. Die ontstonden nadat de Belastingdiensten onterecht als fraudeurs aanmerkten. Het kabinet beloofde de ouders eerder al 30.000 euro, maar veel ouders hebben dat geld nog niet gekregen. Dat komt volgens het kabinet omdat ze willen voorkomen dat schuldeisers het geld meteen opeisen. Niet iedereen denkt bij het koude weer aan sleeën en schaatsen. Sommige mensen pakken juist hun zwembroek en duikbril. Want een duik nemen in koud water is populair. Deze jongens in Volendam plonsen bijna dagelijks even in het meer. Als je dat water uit, uitkomt, dan, dan voel je gewoon dat je, dat je leeft. En je voelt het gewoon breis. En uh, daar doe je het voor. Het geeft gewoon een kick. Het, is, het, zou eigenlijk, het, uh, het toppunt is eigenlijk als, we straks, als er straks ijs ligt, dat, dan een, uh, dat we dan een wak moeten hakken om erin te komen. Dat zou wel eigenlijk het ultieme toppunt zijn.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 Na vier uur welkom terug, Zandvoort op zaterdag met Eric uh, Clapton en Change the World. Het uh, derde uur alweer, de tijd vliegt voorbij Albert-Jan. Ja, klopt. En, uh, en we uh, gaan op naar de uh, sneeuw. We hebben items genoeg voor wel twee dagen. wel twee uh, dagen. Ja. Nou, morgen dan uh, toch maar proberen met uh, op de slee te komen, of niet? Nou, <laughs> dan gaan we, nee, morgen, ik denk, in principe is het uh, afhankelijk van het weer natuurlijk, maar in principe is het morgenmiddag Zandvoort op zondag uh, non-stop.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 Was jij toen in de disco bij deze plaat, Albert Jan? of Ja, niet? ja, ja, maar niet deze uitvoering. Nee, een andere is ja, dat, hè? Ja, dat dacht ja. ik al, ja. Klopt. Want uh, deze uitvoering komt uit de jaren tachtig. De uitvoering van uh, Forrest en Rock the Boats. Kwart over vier geweest. We gaan eens even in de wereld van uh, de Formule 1 kijken. CFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. En daar hebben wij bij uh, CFM Radio op zaterdag en zondagmiddag... een uh, mooie rubriek voor...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 Oké, okay, dankjewel uh, Albert-Jan. Dat was uh, inderdaad uh, de Pits Report voor deze zaterdagmiddag. Straks krijg je onder meer nog uh, de SOS uh, live van ons. Het dier van de week en uiteraard ook het uh, gedicht van de dag. Gewoon lekker blijven luisteren naar je enige echte eigen lokale radio.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 Aussi peu, mais pour moi une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex poser mes Derrière un clin je serai mieux. Comment te dire adieu? Te diras-tu Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris bleus. Mais pour moi, une ex. L application vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne saute devant toi ce ex. Posez mes. En na die mooie zingel van Tay Lau in Lange Frans, is zing een liedje voor me Frans. Ook al is het in het Frans, hoor je Commande Diradieu, de zingel dir van Françoise Hardy.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 Het is een kater die graag even naar buiten wil, de straat op. Maar in de avond gewoon lekker naast je op de bank op tv komt kijken. Matsjo is een kater met diabetes... en krijgt nu twee maal per dag insuline op vaste tijden. Hij is dus op zoek naar mensen die hem dit kunnen geven en regelmaat. En natuurlijk ook naar de corona kunnen bieden. Als voeding krijgt hij carnibest, eh, diabetes, een rauwe voeding. Maar dat hij, vindt hij heel erg lekker...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 Things that have held us down, but now it looks like things are finally coming around. Yeah, I know we got a long, long way to go. Yeah, and where we'll end up, I don't know. But we won't let nothing hold us back. We're gonna get ourselves together. We're gonna polish up our act. Yeah, and if you've ever been held down before. To be held down in him. Wat een geweldige optreden van Luther Vandross. Een oud-nummer van McFadden en Whitehead in de uitvoering van Luther Vandross. En inderdaad, deze uitvoering is eigenlijk nog veel mooier dan het origineel. Keurige optreden in de Royal Albert Hall. Vele jaren geleden, wat helaas is deze Luther Vandross in 2005 overleden. Het is pak voor vijf geweest. We gaan hem gewoon doen hoor. Het gedicht van de dag bij CFM. En vandaag is het gedicht van de dag...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 Helpt de vliegen mepper ook, denk je, Albert-Jan, tegen die beestjes? Oh, zeker weten. Zeker, hè? Want ze zijn niet zo snel, hoor. Nee, hè? Nee, dat dacht ik ook. Nou, mooi gedicht van de dag. De mug op de zaterdagmiddag bij CFM. Nou, hebben we het van de week allemaal wel gehoord natuurlijk. Het Trieste nieuws rondom de Golden Earring. Ja. Al vijftig jaar bij elkaar, hè, deze, deze Haagse band. En het is allemaal begonnen met George Koymans en zijn buurjongen Rieners...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 ...geschreven door uh, alle vier de Golden Earrings. Deze Weekend Love uit 1979... mag gezongen dan door uh, George Koemans. George Koemans, de, de man die uh, nou ernstig ziek is en uh, ALS heeft. En daardoor uh, kan de Golden Earring niet meer gaan optreden... ...en niet meer bij elkaar gaan uh, komen. Dat betekent dus uh, inderdaad het uh, einde van deze Haagse rockband... ...die over de hele wereld bekend geworden zijn. Als we kijken naar het nummer The Radar Love is in, uh, meer dan, uh, of door meer dan 300 artiesten uitgebracht. Ongelooflijk wat een succes uh, deze band uh, gehad heeft. De Weekend Love uh, blijft wel een van mijn favoriete platen. Hij is uh, aangeschoven. Fred, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Ben je ja. niet een uur te vroeg? Nee, uh, nee, uh, wou, <laughs> nee, uh, hij is eindelijk op tijd. Hij is eindelijk op <laughs> Eindelijk tijd. ben ik op eindelijk tijd. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Nou, goeiemiddag. Goeiemiddag. duidelijk ben je er alweer met uh, Entertainment for You? Ja, dan gaan we weer lekker starten met... Uh, ja, in, lekker in de oude tijd. Weer uh, 5 tot 7. Oké, okay, ja. oké. Okay. Nou, dan ben je ook, ik zeggen, voor het donker thuis. Nou ja, uh, dat zou bijna kunnen nou, tegenwoordig.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 En... Uh, Wat even... een drama weer Ja, ja, ja. Kommerink wel. Kommerink, ja. Hoe, hoe meer hoe beter. Ja, ja, ja. ga door. Ja, dan moet je dadelijk maar eens even naar de site gaan: www.martiste.nl. En dan uh, de nieuwe top 5. Daar staat Kommerink wel uh, tussen. Oké. Okay. Ja, behoorlijk. En uh, we gaan ook nog eventjes bellen met Stefan Mondial zijn nieuwe single. Vergeten hoe je heten.